Drie uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie noemt de rellen in het Groningse dorpje Haren volstrekt onacceptabel. Tijdens de rellen zijn afgelopen nacht hulpverleners met stenen bekogeld, is straatmeubilair vernietigd en zijn 29 mensen gewond geraakt. De ME voerde de charges uit en is met vuurwerk en fietsen bekogeld. Opstelten zei dat agressie uh, tegen hulpverleners niet kan. Net als een meerderheid van VVD en PVDA in de Tweede Kamer... vindt ook Opstelte dat de railschoppers zelf de schade moeten betalen. Een rechercheteam van 25 man is op de zaak gezet. En bij het onderzoek zal worden gekeken naar de rol van sociale media... en van traditionele media. Vluchtelingen die in 2007 te horen kregen dat ze in Nederland mogen blijven via een generaal pardon... hebben grote moeite om het Nederlanderschap te verkrijgen. Van de asielzoekers die toen een verblijfsvergunning kregen... heeft nog geen 7% een Nederlands paspoort. Dat heeft vaak te maken met de hoge eisen die worden gesteld bij de aanvraag. Zo moeten geboorte- en huwelijksacties uit het land van herkomst worden getoond... maar deze groep kan vaak niet terug omdat het te gevaarlijk is. Ook hebben veel mensen moeite met de bijkomende kosten... Verschillende gemeenten hebben al bij de ministers van Binnenlandse Zaken... en Immigratie, Integratie en Asiel aan de bel getrokken over de hoge eisen... en ook over de onzekerheid dat dat met zich meebrengt voor de aanvragers. Op de Ginkelse Hei, bij Ede, hebben duizend parachutisten... met een dropping de slag om Arnhem herdacht. Eén van hen belandde in de berm langs de A12. De man bleef ongedeerd. Op de Hei hadden zich zo'n 4000 mensen verzameld om te kijken naar de dropping... die destijds deel uitmaakte van de mislukte operatie Market Garden... Met deze operatie wilden de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog de Rijnbrug in Arnhem in handen krijgen. Gisteravond was al een herdenkingsplechtigheid bij de John Frostbrug in Arnhem. En ook elders in de regio wordt stilgestaan bij de slag om Arnhem. Het weer, vanmiddag zonnige periode, met in het noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 16. Morgen eerst droog en zonnig, later vocht vanuit het zuiden bewolking en regen. En ook dan wordt het 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten 3 en bij Amersfoort Noord 4 kilometer. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij Vinkerveen 6 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht... bij Knoppen te Hocht 5 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Bij werkzaamheden op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Delft 2 kilometer... Ook een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Ems. Daar staat nog 8 kilometer, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... zorgt voor 2 kilometer bij Leusden. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Bij werkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Geelze 4 kilometer. En ook veel vertraging op de N217 oud richting Dordrecht... voor de keeltunnel 10 kilometer.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 Tennissen bijvoorbeeld. Maar bij Lexus vinden we dat u het best zelf kunt ervaren... waarom de CT200H er het afgelopen jaar het zoveel rijders bij heeft gekregen. Welkom bij Lexus. Max is de kleinste publieke omroep... en door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen. Alleen met meer leden kunnen we dat voorkomen. Steun Max en word lid voor slechts 5,72 per jaar... en ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel nu 0900 4 x 5 3 x 0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl De succesvolle Lexus CT200H met slechts 14% bijtelling is direct leverbaar. En is al verkrijgbaar vanaf 29.690 euro. Welkom bij Lexus. <middels> En dan langs de lijn nog tot zes uur met straks het sportforum... met Ivan van Duren, Tom Boot en Bart Voskamp... die hier al is uh, aangeschoven om straks zijn visie te geven op uh, de WK wielrennen. De vrouwen zijn vandaag aan de beurt. Wij volgen de koers in uh, Valkenburg. Dat doen we met uh, Sebastian Timmerman op de motor. Die horen we straks. Eerst Gio Lippens en Marijn de Vries aan de finish. De Bemelenberg, daar zijn de dames op dit moment na anderhalve ronde zo'n beetje. Bemelenberg, ja, echt verschrikkelijk stijl. Is hij niet op het stijlste stukje? Ja, dat is maar heel kort, een procentje of tien. Ik vind het zo'n beetje 4-5 procent gaat het omhoog. Maar ja, ga er maar eens aan staan als je meerdere rondjes moet rijden. Een rondje of zeven. Dan ga je toch uiteindelijk wel voelen in de benen. Peloton rijdt nog steeds geen echt straftempo. Uiteraard rijden ze wel aardig door. Een Française op kop. Nederlandse ploeg heel slim. Voorin dat Peloton om in ieder geval het risico op valpartijen zoveel mogelijk te vermijden. Om in elk geval uit problemen te rijden. Daar zitten ze allemaal. Al die oranje dames rijden daar redelijk vooraan mee in het peloton. Waar de handjes uiteraard bovenop de remgrepen rusten. Want het gaat bergop. Er wordt geklommen op dit moment. Aan de achterkant van het peloton nog steeds Sebas. Daar kijken we inderdaad naar een van de Française dames... die op dit moment een beetje naar achteren zakt. Dat is toch vroeg. Het Wiesje-Pitel is dat. In dat donkerblauw van Frankrijk rijdt op dit moment naast nog altijd Judith Arendt. Net een aantal dames die eventjes vol in de rem moesten. Precies in die bocht naar links. Waar dat prachtige mooie hotel dat daar boven staat. Bovenop die Bemelenberg dreigde even een valpartij. En dat was trouwens ook niet voor de eerste keer vandaag. Dat dat als een soort donkere wolk boven het peloton hangt. Zo nu. En dan, dan knijpt er een paar dames even vol in de rem. En dan gaat het hele peloton breed uit. En dan zie je de angst. Zo nu en dan maar gelukkig is het allemaal tot nu toe nog goed gegaan. Peloton is boven bij de Bemelenberg. Veel oranje dus naar voren geschoven. Inmiddels Arndt en Pietel. Uh, net als Sablikova nog altijd helemaal achterin. En nu worden dadelijk weer een beetje beuken door de wind heen. Richting de afdaling voor de tweede beklimming van de Kouwberg. Bart Voskamp hier in de studio. Arndt en Sablikova helemaal achterin het peloton. Ja, Wat moeten we daarvan denken? Verstoppertje nou, spelen? Of? Nou, ik, ik denk dat, uh, dat die dames niet echt gewend zijn uh, om, uh, om in een groep te rijden en in het peloton te rijden. Dat is vrijst is natuurlijk toch wel een bepaalde kunde. En uh, ja, sommigen hebben daar meer moeite mee dan een ander. En dat betekent natuurlijk wel als je van achter rijdt dat je veel meer moet uh, tempo, tempowisselingen hebt, waardoor je eigenlijk je benen al een beetje kapot rijdt. Het mooiste is natuurlijk de tweede, derde, vierde rij. Dat je niet te veel hoeft aan te zetten. Maar toch het overzicht houdt. En eh, zo'n beetje met, uh, met zo min mogelijk energie verspelend. Ja. richting finale te gaan. Ja. Wat is de indruk nu van het begin van de koers? Ja, zoetzapig een beetje. Hè. Het wordt, er wordt rustig gereden. Er wordt nog niet initiatief getoond. En uh, ja, ik, ik denk dat niet alle ploegen echt een topfavoriet hebben. Dus dan zou je toch zeggen: van nou weet je wel, laat je zien. en uh, ga vooruit rijden. Dus. En als ze gaan, dan zal er een Nederlandse denk ik meespringen. Dus ja, het is even afwachten van wie gaat de eerste zet gaan maken. Ja, het is erg vroeg ook nu, hè? Het is wat ook erg doen, vroeg, toch? maar goed, wat ik al zei, er zijn er ook zeker van die de finale niet goed kunnen rijden. Dus laat die maar lekker in beeld rijden en hebben wij ook nog wat te kijken. We'll I'm not right McDonald McDonald en this pretty face. Zometeen concentreren we ons weer op de koers bij de vrouwen. We gaan even vooruitkijken naar de koers van de mannen van morgen. Terpstra, Boom, Geesink en Mollema. Zij zijn morgen op het WK de kopmannen van de Nederlandse ploeg. Op hen stonden de afgelopen dagen de schijnwerpers gericht. Maar Karsten Kroon heeft van bondscoach Van Vliet... ook een belangrijke rol in het geheel gekregen. Kroon is morgen namelijk wegkapitein. Steven Dalenboud sprak met hem. Ja, Leo Van Vliet zei dat jij het verlengstuk van hem wordt. Daar ben je mooi klaar mee. Uh, het verlengstuk van Leo. Ja, uh, als je dat uh, inderdaad... Uh, ja, daar ben je mooi klaar mee. Ja. Nee, ik ben de wegkapitein. Uh, ja, dat, dat klinkt beter. Ja, nee, maar inderdaad. Maar ik, uh, ik heb het ook een aantal maanden geleden tegen Leo gezegd... dat het ook uh, een beetje de rol is... Uh, waar ik mezelf in, in, in, in, in zie op het WK. Er zijn andere mannen die het kommaanschap veel meer verdienen dan ik. En, uh, en ik, heb mijn, ik heb mijn kansen gehad. Joh. Ik heb 11 WK's gereden nu al bij de beroepsrenners. Uh, en uh, ik heb er geen problemen mee om, uh, om nu in, in een dienende rol te, te zitten. En ik denk ook dat ik dat heel goed kan. En is die dienende rol is het al puur in de wedstrijd... of ben jij deze hele week al in die rol bezig? Nou, dit, uiteraard is dat nu ook wel uh, een beetje bezig, dat je uh, met jongens aan het praten bent en over de tactiek. En, en uh, ik merk ook dat ik, uh, dat, ik, dat ik zelf ook anders ben dan hoe ik andere WK's heb beleefd. Uh, dat ik andere WK's, uh, ja, daar was ik met mezelf bezig. En hoe, ik, hoe ga ik dat doen? Uh, en dat je nu eigenlijk gaat, gaat denken van, ja, hoe moet, uh, hoe moet Nicky Terps gaan die finale rijden? Of hoe moet uh, Robert Gezing uh, ervoor zorgen dat hij uh, kans maakt om op het podium te rijden? En uh, ja, daar was ik vroeger helemaal niet meer bezig. Is, is dat fijner, nu? Ja, het is wel relaxter. <laughs> ja, natuurlijk. Bij mezelf is er, is er minder druk dan dat er voorheen was. Zijn jij en Leo van Vliet twee handen op één buik? Ik bedoel, Kunnen jullie lezen en schrijven met elkaar? <laughs> nou, ik zie Leo niet zo vaak. Hè? Dus uh, ik denk dat dat een beetje te veel is. Het, het, het te veel gezegd is. Maar, uh... maar het is in zo'n week wel belangrijk, blijkbaar. Want jullie, wat, wat hij, hij wil... En wat jij wil, dan moet we wel met elkaar overeenkomen dan. Ja, maar daarom hebben we hebben nu uh, de hele week de tijd om erover te praten. En uh, we, we, we zijn het erover eens hoe, wat, wat er moet gebeuren, ja. Wat, wat is voor deze Nederlandse ploeg het moment uh, om de... Uh, uh, wat, is, wat, wat zou een goede tactiek kunnen zijn? Is het zo lang mogelijk wachten of juist eerder in de wedstrijd uh, de bol forceren? Uh, het is heel afhankelijk van het weer. Als het, als het, uh, als het regent dan wordt het slagveld. En als het rustig weer is, zoals nu droog en niet veel wind, uh, met zo'n sterk peloton, ook al is het een slopend parcours, denk ik dat het meer een, een de, de koers van achter gaat zijn. Hè, dat er steeds meer mannen afwapperen, zeker door de afstand. En dat, uh, ja, dat op het eind uh, de koers zal ontploffen. En dat, uh, dat gaat niet 40 kilometer voor de metal zijn. Had jij het? Het is natuurlijk al een aantal jaren duidelijk dat het WK in Nederland is in 2012. Heb jij getwijfeld of je het al zou halen? Ik bedoel, of je het al zou halen als deelnemer aan het WK? Uh, nou, ja, twijf, twijfel aan mezelf, dat is me eigenlijk min of meer vreemd. Uh, ik leid, leid wel niet van Groningen, zelfoverschatting. Dus uh, nee, dat, dat heb ik geloof ik nooit gedacht. Uh, het is één moment uh, dat ik eigenlijk zeker wist dat ik stopte met fietsen. Dat was toen ik voorher in de was gevallen en mijn arm had gebroken. Het lag ik in de ambulance en toen, toen wist ik zeker dat ik nooit meer zou fietsen. Maar ik moet ook zeggen, ik was zo'n uh, hard op mijn hoofd gevallen. <laughs> ik had uh, geheugen verliezen en ik, uh, ik was, was echt in de war. Dus, uh, maar een dag later dacht ik daar alweer anders over. Wat is dat toch dat jou blijft drijven? Wat jou, waarom jij door blijft gaan als wielrenner? Je gaat maar door en je gaat maar door. Je staat dus blijkbaar letterlijk steeds weer op. Ja, maar dat is het leven toch, hè? vallen en opstaan. Maar ja, ik, ik zal het wel graag doen, zeker. En alles? Ja, ik bedoel, het is, het, is, uh, het is wie ik ben. Ik heb mijn hele leven niks anders gedaan. En, uh, uh, en dat is natuurlijk een reden voor dat ik, dat ik het al zo lang doe. En dat is gewoon dat ik het graag doe. Ben je bang voor wat hierna komt? God, dat is wel uh, een zware vraag zo vroeg op de morgen. Uh, toch wel een beetje, ja. ja. Ja, ik zie dat, uh, dat, dat, dat zwarte gat, dat zie ik een beetje, een beetje opdoemen ja, voor me. Ja, het is natuurlijk logisch als je al zo lang een uh, uh, bepaald iets doet. Zoals ik al zeg, het is mijn leven. Maar dat je weet dat het, uh, dat het binnenkort uh, op gaat houden en dat er iets anders gaat beginnen. Dan is het logisch dat, uh, dat je daar wat angst voor hebt, Jan. Karsten Kroon was dat tegen Steven Dallebout. Is is morgen nog maar even koersen. En de dames vandaag, Giel. Ja, ze rijden op dit moment de Kouwberg op, komen dadelijk hier voor de tweede keer door. En dan zullen we eens even gaan kijken ja, of er wat gaat gebeuren. Want voorlopig zit het hele spul nog bij elkaar. Is er alleen sprake van wat opwinding aan de achterkant van het peloton. Want je kunt vallen en je kunt vallen. En dame uit Zuid-Afrika, Robin de Groot, die ging wel op een hele rare manier onderuit. Bij de voet van de Kouwberg op het moment dat ze aan de eerste meters begon van de klim... Ja, toen sloeg ineens het uh, achterwiel uh, weg en uh, ja, het is net alsof Sneeze trapt uh, door de ketting heen lijkt het wel. Huppakee, achterwiel uh, helemaal krom getrapt. Spaak waarschijnlijk uh, gebroken Marijn, ik weet het niet. Het ziet er in ieder geval wel <laughs> heel raar uit dat je daar ineens in je, je, je eentje op de grond ligt. Uh, maar ja, dat kan gebeuren hè, dat je door je ketting heen trapt. Ja, en uh, nou, de spaak brak het wiel uh, zag er inderdaad wat uh, gehavend uit haar linker. Elleboog ziet er trouwens ook een klein beetje gehavend uit. Maar ja, dat zijn nog niet echte blessures waar je heel erg veel last van hebt tijdens de koers. Ze rijdt in elk geval weer, maar ze zal nu een eenzame achtervolging moeten op dat peloton. Waar we zojuist ook de Française Ferrand Prevot. Pauline heet ze van voren. Dat is een Française van Rabobank. Die reed daar mee op kop van het peloton. Maar is inmiddels alweer voorbij gereden door een half pelotonnetje. Waarom Marijn wordt er op dit moment niet door die andere landen gedemoreerd. Bart had het er net ook al over. Nou, dat begrijp ik dus ook echt helemaal niet. Van. Dan denk ik, als je als, als, als niet-favoriet land iets wil in deze koers, dan moet je oh. nu wat gaan proberen. Oh, oh, oh een valpartij oh, oh, oh. midden in het peloton. Oh, iedereen. Oh. Alles en iedereen ligt erbij. We gaan kijken. Uh, ik zie daar ook een van de Nederlandse dames bij liggen. Ook daar. Wie ligt daar? Annemiek van Vleuten? Is... Ja, of... ja, dat ziet er toch een beetje raar uit, hoor. We hebben een enorme stapelpartij van renners ergens midden in het uh, peloton. Sebas, jij staat erachter. Ja, dat was in één keer inderdaad breed uit naar de Kouwberg. En het is inderdaad Annemiek van Vleuten die daarbij was. En ik ga even staan, ze zit nu aan de rechterkant van de weg. Annemiek van Vleuten, zij is trouwens niet de enige Nederlandse... die bij de valpartij betrokken van is. Van Vleuten trouwens met nummer 13. Ja, het zal je gebeuren ook. Ellen van Dijk, inderdaad, die staat nu nog middenin. Van Vleuten is alweer door. Maar Ellen van Dijk, die staat nu met de linkerhand in de zij... een beetje naar beneden te staren, voor zich uit te staren... Van uh, waar is mijn fiets en kan ik nog door. Katie Kolklo zat er ook bij. De dame uit Groot-Brittannië. Een van de Belgische dames, dat is uh, Sophie de Vuist. Is ook uh, onderuit gegaan. Schreeuwt nu naar haar verzorger Kaat Hannes. en andere Duitse da uh, Belgische dame is onderuit gegaan. Allerlei armen nog. De lucht in van dames uit andere landen. Maar zo 1, 2, 3 zie ik verder geen grote favorieten. Ellen van Dijk neemt nu weer plaats op de fiets. En gaat dan met uh, toch al een behoorlijk... Achterstand. In ieder geval haar weg weer vervolgen. Nadat uh, Annemiek van Vleuten dat dus ook al eerder kon. Het hing al een beetje in de lucht. Zo'n breed peloton. En dan hoeft er maar iets te gebeuren. Iemand die even verkeerd stuurt of remt. En dan liggen ze massaal op de grond. En dit was inderdaad een enorme valpartij. Net voordat we de tweede finish passage gaan krijgen bij jou, Gio Dat hele peloton, of een deel van het peloton, dus breed uit. De meeste dames zijn inmiddels weer verder gegaan. Even kijken, want hier staat nog een uh, Russin. Dat is Julia Martisova. Dat is ook niet een van de eerste de beste. Die is ook getroffen bij die valpartij. Zij staat nog stil. Maar Ellen van Dijk en uh, el van Vleuten zijn dus door. Maar Van Dijk, ja, dat ziet er niet goed uit. Die rijdt vlak voor ons. Heeft ook problemen met de fiets. Dus ik vrees met grote vrezen dat we aan het einde van de tweede ronde... al voorzichtig een streep kunnen gaan trekken door die valpartij. Door de naam van Ellen van Dijk. Dat ja, is toch jammer voor de Nederlandse ploeg. Want Elle van Dijk was toch een van de vrouwen die in Londen uh, toch uh, bergenwerk heeft uh, verzet voor Marianne Vos. Met name die beklimmingen van Box Hill waar ze in een kopgroepje zag. En wij zagen zojuist ook hier het groepje passeren met Annemiek van Vleuten. Daar zat ook Emma Pouli bij. Die zat dus ook op achterstand. Uh... En Jessie Daams zag krook er De Vlaamse, ja. ja. En dat betekent dus dat we een groepje hebben waar... Ik kijk even welke Nederlandse vrouwen daar in elk geval wel bij zitten. Uh, Adrie Visser, Lucinda Brandt. Die zitten allebei in elk geval op kop. Marianne Vos zit in elk geval in die eerste groep. Adrie Visser zit daarbij. Ja, dat is in elk geval het goede nieuws. Jan van der zei, de... Breggen zit ook in de eerste groep. Ja, dat is toch wel het voordeel van voorin blijven rijden. Als er dan zoiets gebeurt, dan zit je zelf in ieder geval niet in de gevarenzone. Exact, maar nu krijgen we dus wel in één keer een hele andere koers. Want die tweede groep ja, die zal ontzettend hard moeten rijden om de eerste groep bij elkaar te halen. En is het de vraag, wat doen die vrouwen die in de eerste groep zitten? Wachten ze nog op de vrouwen die erachter zitten? Ik denk wel dat er niet meteen heel hard doorgekoerst wordt. Dat is in ieder geval zo vroeg in de koersen niet gebruikelijk om dat te doen. Uh, dus ja, je ziet ook wel dat het vrij breed over de weg rijdt. Uh, de Amerikanen die rijden wel uh, zoals ze doen gebruikelijk voor aan. Uh, maar ze gaan nu niet uh, ineens de koers in gang trekken. Zo zie je maar, kijk, Ellen van Dijk nog steeds. Uh, uh, ja, bovenop nu, bovenop de Kouwberg. Wordt nu even op een uh, nieuwe fiets geholpen door een van de mechaniekers van de Nederlandse ploeg. En die zal dan in een eentje, zoals ze de achtervolging moeten doen. Ze is dan wel Nederlands kampioen tijdrijden. Maar om dat gaat dan zomaar even in je eentje dicht te rijden. Dat lijkt me echt geen uh, ja, sinecure, dat lijkt me geen gemakkelijke opgave. Elle van Dijk moet dus zometeen nog hier door de finish komen. En dan weet ze, als ze hier over de streep komt, dat ze nog zes rondjes te rijden heeft. Een idee van de achterstand dan, Gio. Nou, Van Nellen van Dijk is de achterstand inmiddels al aardig opgelopen. Want uh, dat, ze moet zo meteen hier nog op die finish komen. En dan zien we die tijdverschillen. Uh, Robert, dan denk ik inderdaad dat dat uh, behoorlijke verschillen zijn hoor. Ja. Kijk eens even, want ik zie Ellen van Dijk nog steeds niet mm. langskomen hier. Nou, die, we zagen er uh, op uh, met een 200 meter bordje net uh, rijden. Hier ja, ook maar op die te Catherine Burtine is inmiddels wel doorgekomen. En hier komt Ellen van Dijk dan uh, over de streep. Ja, op een andere fiets. En dat zul je altijd zien. Geen transponder meer op de fiets. Dus krijgen wij haar tijd haar oh. achterstand niet door. Ik kijk even op de klok. 2 minuten en 40 seconden zo'n beetje. Dat was de achterstand. Bart Voskamp, 2 minuten en 40 seconden met dit tempo. Ja, het Hoe lang doe je erover om dat dicht te rijden? Nou, als ze überhaupt nog terugkomt. Maar ik, ik hoop dat ze de trucken van de profs ook een beetje kennen. Dat, uh, dat ze hand op gaat steken. Dat zogezegd haar rem zogenaamd scheef staat. En dan komt de mechaniek in met de hand onder het zadel En dan hoop ik dat ze met 80 km per uur... een stuk van de, van de, van de, van de achterstand goed maakt. Want ja, alleen terugrijden, dat haal je niet. En buiten dat, als je terugkomt, terugkomt... Ja, dan is je kruid ook verschoten. Ja, je ziet ook dat de, dat de rest van de ploeg... wel, uh, wel op de wacht achterin... Uh, zagen we net voorbij komen. Dus ze gaan er wel vanuit dat ze, dat ze terugkomt. Ja, nou, Wachten, wachten moet natuurlijk niet. Hè. Het is gewoon een kwestie waar meer van overleg. Van ja, wat doen we? Ik bedoel, uh, het is niet aan Nederland nu om tempo te maken of wat dan ook. Dus we zullen even kijken wat er gaat gebeuren. Ja. En we zagen er al achter de auto terugkomen. Maar uh, ja, ik zou toch even een helpend handje bieden. Ja. Heb je enig idee hoe zo'n enorme valpartij kan ontstaan? Ja, we zitten toevallig net te kijken. En ik zie volgens mij uh, denk ik een Italiaanse, dacht ik. Nou, die haakt bij iemand anders. Ja, dan vallen de twee en die nemen... De... Het is gewoon domino. En uh, dan heb je links en rechts hekken. Dus uitwijken is niet mogelijk. En van achteraan, ja, stapelt ja. zich dat gewoon op. Want ze rijden daar toch een behoorlijke snelheid daar. Ja, Gio die... Uh, op de finish... Uh ook meeluistert. Jij weet meer over de, hoe die nou ja, voorbereid ontstaat? ik weet meer. Ik dacht dat het een uh, Slovaakse was die daar uh, met een voorwiel, het achterwiel van een uh, voorgangster raakte. En toen inderdaad gewoon ja, een beetje lomp opzij viel. Ja, je kunt er gewoon helemaal niks aan doen als je voorwiel en achterwiel raakt. En dan zie je gewoon de rest hier er allemaal uh, overheen duiken. We gaan nog eens een keer heel goed kijken. Het is net herhaling van een uh, voetbalwedstrijd. Het is uh, hier inderdaad een uh, Slovaakse. En die haakt dan inderdaad. Ja, oh daar nou ja, er worden manoeuvren gedaan door de renster. Die voor haar rijdt ja. heel even een klein zwiepertje. Ja, daar ben gezien. Ja, Italiaanse dus maakten de beweging de naar links of zo op een of andere manier. Ja, hoe je ook ziet hoe die dranghekken vervolgens uh, uit elkaar gaan... met wat voor krachten dat, uh, dat er ook gebeurt. Het is een wonder dat iedereen gewoon weer op de fiets komt... Voor, voor zover we dat nu kunnen zien. Hè? Bart? Ja, ja, ik zit, ik zit nog... ja, het is een wonder dat iedereen ja. nog op de fiets zit. Als je het ja, zo ziet. Ja, ja, gelukkig valt het mee. We hebben gelukkig wel heel mooi glad afval. Dus daarmee heb je wat minder schaafwonden. En nou, de dames die, ja, die eerst die gevallen zijn, die zouden wat ergst dan toe zijn. De rest ja, valt een beetje over overkerijn. Ja. En als je een beetje geluk hebt, ja, dan val je bovenop iemand anders. En uh, ja, dat zijn van die dingen die ze gebeuren. En uh, het is een kwestie van je kop erbij. Maar ja, als ze een meter voor jou rij, uh, vallen en je rijdt 50 kilometer per uur... dan kun je niet zoveel doen. Ja. Sebastian Timmerman, je zit achter het peloton. Kun je zien dat uh, een deel van de Nederlandse Ploeg Ellen van Dijk opwacht. Ja, er zitten veel Nederlandse vrouwen inderdaad achterin. Onder wie trouwens ook Annemiek van Vleut. Hoor. Die is wel weer terug kunnen keren volgens mij in deze eerste groep, want die hebben wij niet ingehaald in onze race terug naar voren. En uh, ik zie inderdaad een plukje Nederlandse vrouwen daar bij elkaar zitten, maar ik denk niet dat het veel zin heeft om nog te gaan wachten op uh, Ellen van Dijk, terwijl de Duitse Romy Kasper ook eens eventjes komt informeren bij haar ploegleider. Wat is er nou gebeurd? Heel veel dames die ervoor zaten nog, waar nu een beetje toch wat vertwijfeling is van hoe kan het nou dat het peloton waarin wij zitten nu in één keer zoveel kleiner is geworden. Sally Olds, de Amerikaanse, probeert nog in haar eentje om terug Terug te keren zit nog niet tussen de auto's. De auto's van de ploegleiders die ook zijn opgehouden achter dat peloton. En zo gaat dat eerste deel van het peloton inmiddels linksaf. Van die hele brede weg voor mensen die dit gebied goed kennen. Die brede weg naar de Kouwberg richting Maastricht. Eigenlijk in de buitenwijken van Maastricht linksaf. Wordt de weg weer wat smaller. Gaan we dadelijk weer een keer links. En gaan we terug richting de Bemelenberg. Peloton, eerste peloton is zo'n wat schat ik in... 70, 80 vrouwen groot ongeveer. De Nederlandse dames zoeken elkaar weer op. En volgens mij zie ik daar ook een beetje links achterin dat nummer 13. En dat is dat nummer van Annemiek van Vleuten. Dus ik zij volgens mij ook teruggekeerd in het eerste deel van peloton. Goed, van Vleuten. Ze ja, is inderdaad gewoon aangesloten. Ja, ja, Robert, sorry. Uh, ze is inderdaad aangesloten, want ik zie ook Emma Pooley nu weer op kop van het peloton rijden. Een beetje op die vertrouwde plek van haar... Links voor, als je vanuit de rennersperspectief bekijkt, in dat peloton. Lekker veilig. Maar goed, ze zat er toch even bij bij die valpartij. Maar Het was eigenlijk wel logisch, Marijn. Met die valpartij gebeurde in het begin van de beklimming van de Kouberg, Na die afdaling. Hè? Ja, en dan uh, is Emma vaak tot halverwege het peloton teruggezakt. Uh, want afdalen dat is dan niet haar favoriete hobby. Dus als er dan wat gebeurt, ja, dan zit je zelf al snel in de problemen. Maar uh, ja, ze is wel heel snel weer teruggekomen. Doet me ja, leuk om Sebastien te zien. Ik had trouwens net een naam noemen, Shelly ja. Rolls, En toen zei jij. Oh nee, niet weer. Ja, Shelly Olds is ook een ploeggenote van mij bij A-Drink. En uh, zij hoopte op een fantastische uitslag op te spelen. En daar leek het ook even op. Zij zat in die kopgroep. Zij, met was, ja, zij was het meisje dat in de kopgroep zat en, uh, en lek reed. En uh, ja, ik heb haar daarna gesproken. Ze was echt ontroostbaar. Dat heeft echt weken geduurd voordat ze daar een beetje bovenop was. Dus is toch wel een beetje op, op revanche uit hier. En als je dan weer bij zo'n valpartij zit. Het is natuurlijk wel een flinke domper tijdens van die grote wedstrijden. Het steeds dat je dit soort dingen overkomen. Ja, dat, dat is verschrikkelijk. Pechvogel dus die Shelly Ols. Hopen maar in ieder geval dat zij nog de aansluiting kan krijgen met het uh, peloton. Terwijl wij weer naar een groepje achterblijvers kijken. Daar zit ze... Daar zit ook Linda Willemsen bij. Ook oh, de Nieuw-Zeelandse. Uh, de Nieuw-Zeelandse. Nieuw ja. En uh, die, die, ja, die is voor mij toch voor vandaag ook was een, uh, een goede outsider. Uh, ze reed een ontzettend goede tijdrit. Um, en ja, nu, nu wordt ook aangegeven dat de Italiaanse Tatiana Guderzo ook een oud-wereldkampioen, ook Hoi. op achterstand rijdt, er zijn toch wel een aantal favorieten op dit moment uh, die niet meer bij de kop van de wedstrijd zijn. Nee, dan zou je dus kunnen gaan denken. Aan de ene kant uh, volle bak doorrijden, want daar ben je in ieder geval deze vrouwen kwijt. Aan de andere kant Ellen van Dijk. Die kun je wel goed gebruiken. Dus misschien toch maar weer rustig aan doen. Ja, ik zou er dan voor kiezen om rustig aan te doen en Elle van Dijk terug te laten komen. Want volgens mij heb je daar meer aan dan dat je gevaar hebt van, uh, van deze vrouwen. Ik vind het zelf gewoon heel jammer voor de wedstrijd. Dat ik zie bijvoorbeeld ook Ashley Molman de Zuid-Afrikaanse op achterstand rijden Ik vind het heel jammer voor de wedstrijd dat deze vrouwen er nu al uit zouden zijn. Het is een beetje, ja, een beetje wanorde op dit moment, uh, desorganisatie door die grote valpartij dus in de beklimming van de Kouberg tegen het einde van de tweede ronde. Als ze straks hier doorkomen hebben de dames nog vijf rondjes te rijden. Bart Voskamp hier in de studio, uh, de, kan het ook een voordeel zijn dat juist een Italiaanse dus ook bij die valpartij betrokken was, want dan gaat de Italiaanse ploeg in ieder geval niet rijden en dat is juist weer een van de favorieten. Ja, het is inderdaad meestal naar zo'n valpartij... is gewoon proberen heel snel in te schatten van... Nou ja, met, met, zit je met je ploeggenootjes nog om je heen? Waar zit de concurrentie? Hoe ver zitten ze achter? Dus ja, je moet heel snel schien, zien te schakelen. Ze hebben geen oortjes ook trouwens. En ze hebben geen oortjes, dus op zich is dat wel mooi. Want dan gaan ze zelf nadenken. Dus dan is het ook een kwestie van eigen inzicht. En dat is best moeilijk, want ze zijn natuurlijk allemaal gewend... om met oortjes te rijden. Ja. Maar goed, we, we hebben natuurlijk één dame hebben we verloren. Maar aan de andere kant zit de rest gewoon nog goed erbij. En is het niet aan Nederland om, om hiervan te profiteren... Van, van dit verhaal. Maar het zal, het, zal, het zal wel heel moeilijk worden, denk ik, om terug te komen. Ja. wat ik al net zei. Goed, ik ben benieuwd. komt ze terug of komt ze niet terug? We gaan het uh, horen natuurlijk uh, in de komende uren nog. richting de finish in Valkenburg. Het is uh, iets over half vier. Hier zijn de headlines van de NOS met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom denkt dat het regierakkoord flinke compromissen en concessies zal bevatten. Maar hij heeft er vertrouwen in dat zijn partij met de VVD snel een stabiel kabinet kan vormen. De PvdA en de VVD begonnen gisteren onderhandelingen over de vorming van een kabinet. Volgens Samson liggen andere opties eigenlijk niet voor de hand. De kans op een kabinet met SP, D66 en het CDA is heel klein, zei Samson. Minister Opstelten noemt de rellen in Haren volstrekt onacceptabel. Dit kan en mag niet getolereerd worden, zei hij in het NOS Radio 1-journaal. Hij vindt dat de daders opgepakt moeten worden... en dat er lik op stuk beleid en snelrecht moet worden toegepast. De daders moeten wat Opstelten betreft zelf voor de schade opdraaien... en ook mag ambulancepersoneel geen slachtoffer meer worden van agressie. En op de Ginkelse Hei bij Ede hebben duizenden parachutisten met een dropping de slag om Arnhem herdacht. Een van hen belandde in de berm langs de A12. De man bleef ongedeerd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB WBE verkeersinformatie. Files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkeveen. Vijf kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Bij de werkzaamheden op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft twee kilometer. Een ongeluk op de A20 vanuit Goudano hoek van Holland zorgt bij Rotterdam Centrum voor 3 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. A27 Gorkum richting Almere bij Hilversum 7 kilometer. En richting Gorkum bij Bildhoven 4 kilometer na een aanrijding. De rechter rijstrook is daar dicht. Bij werkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Geelze 4 kilometer. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Linder Heide, 2 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. En veel vertraging nog op de N217, Oud-Beijerland, richting Dordrecht. Voor de keeltunnel, 10 kilometer. De WK wielrennen voor vrouwen in Valkenburg net kleine 20 minuten geleden. Een enorme valpartij waardoor de peloton in grootste stukken uh, viel. Uit één viel. De grote vraag is, wacht het peloton tot het weer compleet is? Omdat er ook favorieten achterin zaten. Of wordt er doorgereden? Gio? Ja, er wordt op dit moment doorgereden. En het was een Amerikaanse Megan Guarnier die daar uh, wegsprong aan kop van dat uh, peloton. Dat deed ze op de berg natuurlijk een goede plek om het uh, even te uh, proberen. Ze kregen een Italiaanse met zich mee, Ratto. Een, nieuwse, een Australische, McLean, dan Kelboom, dat is een Zweedse. De Nederlandse, Lucinda Brandt en de Duitse, Charlotte Becker. Maar inmiddels is dat groepje weer teruggepakt door het peloton. Betekent trouwens wel dat er daar aan de achterkant problemen zijn, dat de rensters af moeten. Terwijl we nu kijken naar de Nederlandse, Ellen van Dijk, die in haar eentje met een aantal dames in het wiel probeert dat gat weer dicht te rijden. Maar die heeft dus de pech dat het tempo daar vooraan in het peloton weer is opgelopen. Sebas, waar zit jij met de motor? We zitten helemaal achter de peloton en ik kijk naar Ina Joko Toytenberg de ervaren Duitse en die heeft een probleem. Duitse die nooit moet uitvlakken. Laatste week ook hele goede resultaten heeft geboekt. En Ina Joko Tortenberg die heeft dus een probleem met haar fiets. Niet getroffen dus door die valpartij. Maar ze heeft ook nog eens het probleem dat volgens mij haar vaste ploegleider er niet 1-2-3 bij kon. Nu meldt hij zich dan achter dat peloton Tortenberg. De nummer 3 van het wereldkampioenschap van vorig jaar. De nummer 4 van de Olympische Spelen. Probleem met haar Achterwiel, achterrem lijkt het wel. Het is niet echt een lekker band. Lijkt wel alsof daar iets aanloopt. Kijkt even naar de auto. Zo van staat er een reservefiets op van mij. Maar dat lijkt me ook niet het geval. Lijkt me trouwens wel raar als je Tortenberg niet de reservefiets meegeeft. En zo sluit Tortenberg in ieder geval weer aan in dat peloton. En continu een grote groep in de richting gereden van dat peloton. Waar in ieder geval Gillo de Australische bij zit. Waar Shelly Olds bij zit. Katie Colclo Col de Britse bij zit. En die Britse die heeft werkelijk waar het bloed bij uit haar mond lopen. Die heeft volgens mij gewoon een bloedneus overgehouden aan die grote valpartij. havens die kopen, maar zij rijdt daar in ieder geval nog wel bij. En volgens mij zie ik ook Linda Filmsen. Maar wij moesten ons eventjes iets laten afzakken in het zwarte pak van Nieuw-Zeeland. Ja, dit is inderdaad Filmsen. Die hangt nu in een groepje van zo'n 10, 15 vrouwen. En dat groepje rijdt een meter of honderd achter dat eerste peloton, maar hier geen spoor van Ellen van Dijk. Wel dus Filmsen, zij kan wellicht nog terug gaan keren. De Duitse Claudia Hausler zit hier ook bij. Dat groepje komt dichter en dichter bij de staat van het peloton. Maar helaas Ellen van Dijk hier niet te zien. Hier wordt er weer getuterd en dat is omdat Tatjana Koudetso... de oud-wereldkampioen en wereldkampioen van 2009 in Mendrisio... ook langzaam maar zeker weer terug gaat keren in het peloton. Heel en Big in Japan. Bart Voorskamp hier in de studio. Even over die valpartij. En het wel of niet terugkomen van Ellen van Dijk. Uh, ik heb net zo even getuind. We kwamen op iets meer dan twee minuten achterstand uit. Uh, als, je zo, als, je, als je valt. Hè? Ik heb wel eens gehoord dat je dan ook bepaalde. Een vorm van extra energie daaruit aan kan maken. Een vorm van adrenaline of zo, die je dan weer kan gebruiken om terug te komen. Kan je daar iets e, voor voorstellen? Ja, natuurlijk. Je, je, je, de dames wielrenners en de heren wielrenners, dat zijn natuurlijk allemaal survivors. En uh, die willen gewoon overleven. Dus op het moment dat jou iets overkomt en je, je maakt een, een smak, ja, dan is het, uh, je, je, je pakt je fiets op en uh, je gaat fietsen en je kijkt wat met de fiets in de hand. En je wil zo snel mogelijk terug. En ik kan me dan voorstellen, op het moment dat jij uh, in de wedstrijd zit en je hebt last van stress, uh, um, um, de, de vrees dat je niet presteert. Dat moment voor die valpartij slaat dat alles weg natuurlijk. Dus je springt op die fiets, zit vol adrenaline... en je gaat aan de koers beginnen. Dus een vorm van wakker schudden misschien wel. Je bent misschien wel letterlijk en figuurlijk wakker geschud. Dus al die andere moeilijke dingen om je heen vallen weg. En dat is maar één ding, dat is terugkomen en overleven. En dat maakt het soms wel makkelijker. Goed, nou laten we hopen dat ze het alsnog van elkaar krijgen. Maar stel dat ze terugkomt. Wat bedoel, dan heeft ze zoveel energie moeten geven. Ja, dan is, dan is het lastig om nog echt uh, natuurlijk mee te doen uh, straks om, om, om in de ontsnapping te zitten. Dan zouden ze misschien nog mee kunnen springen. Maar ja goed, dan heb je natuurlijk wel uh, letterlijk of een, of, uh, ja, wel een jasje uitgedaan. Een jasje uitgedaan. En, ja. Dus ja, dat is, blijft jammer. Maar goed, ja. uh, niks aan te doen. Even naar de finish. Naar Marijn en Gio over jasje uitdoen gesproken. We zaten net even naar die Teutenberg te kijken. Is jullie ook wat opgevallen over... Uh... <laughs> nou, je wilt toch niet praten over de omvang, hè? Nee, over dat jasje. Wat, of had ze geen jasje oh, nee. Ik dacht dat wat wij constateerden, ze heeft een soort snelpak aan, constateerden wij net. En dat kleedt niet zo heel erg af. Zullen we dat zomaar even ja. netjes zeggen? Nee, het zit wel heel erg strak om het lijf. Maar het zijn hele speciale pakken bij die Duitse vrouwen. Die zagen we al in de tijdrit afgelopen dinsdag was dat. Ja, en nu reizen ze er blijkbaar weer in. Ja, het zijn pakken met lange mouwen en ja, uit één een stuk, zoals je in een tijdrit normaal draagt. En ze zitten dus ontzettend strak. Dus ook als je heel afgetraind bent, dan eh, lijkt het eigenlijk al snel dat je er een beetje dikker in bent. Maar Marijn, dat, zit, dat, dat, dat, dat, dat zit toch helemaal niet lekker? Moet toch ook lekker zitten of zie ik dat verkeerd? Nou ja, als, de, als er een tweede huid over je heen zit... dan zit dat juist wel lekker. En uh, ik moet zeggen dat deze pakken... ik weet niet precies wat er op de mouwen zit... maar het ziet er wel heel fijn uit. Dus ik denk eigenlijk dat deze wel lekker zitten. Nou, nou. Ja, zou, ja. ja die, die pakken zitten heel lekker. Toevallig, uh, ik zal de naam niet noemen... maar werkt bij de firma die die pakken. Dus levert ook voor die <laughs> oh. Dus <Kijk. laughs> Ik zal de naam niet noemen, maar goed, mensen weten het wel. En uh, ja, je hebt een bepaalde structuurstof uh, op je armen zitten... wat vaak nog aerodynamischer is als een blote huid. Dus uh, vandaar dat er ook, ook met tijd dus tegenwoordig met lange mouwen gewerkt wordt. Ja. En, je en je gaat nu zeggen dat ze heel lekker zitten. Ze zitten superlekker, lekker, ja, ja, dat dacht ik al. Wat wou je zeggen, Gio? Ja, we krijgen een tempoversnelling aan de kop. Want uh, toch is het iedere keer zo dat de Amerikaanse vrouwen... dat die in elk geval het initiatief nemen. En dat ze proberen weg te rijden. Nou moet ik eerlijk zeggen, het zijn geen demarages waar echt een snit op zit... waar je meteen een gat slaat van uh, een meter of uh, 10, 20. Maar het slaat wel weer een klein beetje uit elkaar. En ik geloof dat Adrie Visser de Nederlandse is die daar nog net kan meesluipen... Uh, eens even kijken, ja dat is inderdaad Adrie Visser daar op de rug gezien, samen met Ratto, de Italiaanse weer. Want dan is het Hanka Koepvernagel, ik zou bijna zeggen wie anders, die zo ongeveer het halve peloton weer achter die vier vrouwen aansleurt. Want die Koepvernagel, ja dat is er wel eentje die eigenlijk altijd wel tempo wil rijden hè? Ja die kun je prima op kop zetten en, uh, en laten gaan. Uh, die eet ochtends een brommer bij het ontbijt en uh, die slaat aan en die valt niet meer stil. Dus uh, nee, als je in een kopgroepje met haar weg bent, lekker laten rijden, lekker in het wiel zitten. En als ze omkijkt, een beetje je schouders ophalen, dat je het niet meer kan. En zij rijdt gewoon door hoor. Ik zal niet zeggen dat ze dom is, maar laten we zeggen, al te slim koersen, dat zit niet in de... Marianne Vos kan erover meepraten. De eerste keer dat Marianne Vos wereldkampioen werd bij de elite dames in het veld rijden, dat was in Zeddam in Nederland. Toen heeft ze Hanka Koep van Hakel ongeveer al het kopwerk laten doen. En Koep van Hakel dacht, ja wat moet dat kleine snotneusje uit Nederland nou in mijn wiel? Die zal toch niet gaan gaan winnen. Nou ja, Vos won dus wel, want die dacht op het einde uh, ik spring er overheen en ik win de sprint. Dus uh, Marianne Vos die dat uh, uitstekend uh, doet. We zien nog steeds Toytenberg uh, in uh, achtervolging, ook trouwens met een uh, tattoo op de arm. Ach ja, waar, waar zullen we het over hebben? Uh, ze komen in ieder geval weer af op de finish en dat betekent dat ze zometeen nog vijf rondjes te rijden hebben op dit parcours, waarvan we weten dat het gevaar ja, overal op de loer ligt. Sebastien weer bij de achterkant van het peloton. Waar is Ellen van Dijk? Die zien we niet hoor, ik heb er net nog een paar keer achterom gekeken, maar ik heb uh, geen oranje stipje, oranje shirt gezien van Ellen van Dijk in de achtervolging. En ik kijk nu naar dat groepje met Ina Joko Toytenberg die net voordat we begonnen aan de afdaling naar de voet van de Kouwberg. de Daalhemmerweg die zo stel naar beneden gaat lekreed. Dat was het probleem van Ina Joko Toytenberg. En dat is dus ook de reden dat zij op toch al een behoorlijke achterstand rijdt. In de verte zie ik de laatste dames van dat peloton rijden op weg dus richting de Finus passage. Ik heb even snel mijn eigen wordt ingedrukt. Want Toitenberg, dat is dus wel een uh, dame die van, uh, van tevoren door veel mensen werd aangekenmerkt als uh, een, uh, een van de favorieten. Maar rijdt is nu toch al op zo'n 20 seconden achter de staart van het peloton. Peloton ziet er redelijk lang uit. In ieder geval de laatste dames uh, van dat peloton op weg naar de finishpassage. En wat was het net weer mooi om die Kouberg op te rijden met de Amsterdam Gold Race is dat altijd al een ervaring op zich. Maar met zo'n WK, dan weet je niet wat je meemaakt. Kippenvel, zelfs als je op de motor deze, dit wereldkampioenschap volgt. Kippenvel in ieder geval. wel al die aanmoedigingen en dat gejuich van al het publiek langs de kant van de weg. Maar er zijn veel dames die daar nu even geen boodschap aan hebben. Zij proberen terug te komen. Toitenberg zit in ieder geval weer met haar dames bij zich tussen de auto's. Draai ik me nog één keer om. Nee, in geen veld of wegen. Iets te zien van Ellen van Dijk. Vijf ronden nog te gaan bij dit wereldkampioenschap voor de dames. Simone! Simone! Mijn me nooit staan Simone, Simone Altijd in drood rood gekleed, ik wil met haar een deed, ze heet Simone Simone, ze lacht naar die Simone, Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. Simone, Simone. de kick en Simone: het is iets voorbij kwart voor vier we gaan we even naar Valkenburg naar Giel. Ja, twee minuten achterstand voor uh, Ellen van Dijk. Die zojuist hier door de finish kwam met nog vijf rondjes uh, te rijden. Nou. En uh, ja, dat betekent eigenlijk een kansloze missie voor haar. Want uh, dat verschil is niet veel kleiner geworden nadat we haar voor de vorige keer voorbij zagen komen. We zagen trouwens aan de voorkant van het peloton ook een Nederlandse, uh, ook een vrouw in het oranje. Loes Gunnewijk, de Nederlands kampioene van drie jaar geleden in Beek. En daar, daar, gaat, Kirsten jawel, wild, daar gaat Kirsten Wild. Mooi hè? Ja, die sluipt een beetje weg. Die rijdt tempo. Hé, hey, en is het uh, Vosja die daar meteen attent in het wiel van ja. Pooley meespringt zit nu ook voorin, die weet dat het nu gaat gebeuren. Ja, de grote vrouwen. En uh, in het geval van Kirsten Wild kun je dat letterlijk zeggen. Want die is oer en oer sterk. En ik moet zeggen dat ik afgelopen uh, zondag... dat ik grote bewondering had voor de manier waarop zij de Kouberg opknalde... in het spoor van Emma Poelie. Ja, dat, uh... en vooral ook daarna, hè, als je dan op dat Vals plat komt... Uh, maakten ze echt een enorme inhaalbeurt door alle ploegen in te halen... en een flinke kopbeurt te rijden. Ja, die is hartstikke sterk. Ja, maar... Er wordt toch niet doorgezet in deze ontsnapping. Waarom denk je gewoon dat ze toch een beetje de benen stil een beetje naar elkaar kijken? Zijn er misschien te veel favorieten mee? Nou, ik denk dat op het moment als het hele peloton is aangesloten, dat er even gekeken wordt. En dat er gewacht wordt op de volgende demarage. Ja, maar het is net alsof er met de handrem op gedemareerd wordt. Alsof het ja. niet echt voluit gaan is. Ja, nee, het is toch wat speldenprikken uitdelen. En ik denk dat, uh, dat, dat ze aan het kijken zijn van kunnen we met een groepje wegkomen. We zien nu uh, Trixie Worak, die heel hard... Uh, op kop aan het rijden is met Kirsten Wild en uh, daarachter Liesbeth de vocht in het wiel. Die hebben nu wel een klein gaatje hoor. Als die gaan doorrijden met z'n drieën, dan, uh, dan kunnen ze wel een eindje komen. Dat zou mooi zijn. Kirsten Wild trouwens deelneemster aan het Omnium. Omnium moeilijk woord in, uh, op de Olympische Spelen in uh, Engeland, in uh, Londen. Daar heeft ze twee dagen rondgereden. Nou, geen echt geweldig resultaat geboekt. Maar toch, ze heeft het wel gedaan en is daarna gewoon ijzersterk teruggekomen... Op de weg heeft goede resultaten neergezet. Het is net alsof die Olympische Spelen een beetje verfrissend hebben gewerkt voor haar. Die demarage dus van die drie vrouwen. Van die Duitse. Uh, Trixie Worrak was het, hè? Of uh, Vergis ik me nu. Nee, dat was Trixie Worrak Ja, inderdaad. Trixie Worrak inderdaad. Nou, Elisabeth de Vocht en Kirsten Wild. Dat sluit op dit moment weer eentje aan. En die demarage die wordt nu weer een beetje teniet gedaan. Maar heeft dat nog gevolgen voor de achterkant van de peloton, Bas? Nou, daar uh, zit uh, alles wel weer redelijk bij bijeen. Uh, zo ook Ina Joko-Tortenberg teruggekeerd. Toch nog weer teruggekeerd op die brede weg naar, uh, na de start-finish. En dan krijg je die mooie afdaling in de richting van Maastricht. Maar het nadeel daar is dat eigenlijk precies op het gedeelte waar uh, de weg het stelste naar beneden loopt. Het, de wind ook uh, het meeste vrij spel heeft. En die wind waait daar in het nadeel. De wind komt zeg maar rechts van voren. En dat is ook eigenlijk de reden, denk ik, dat het er dus een uur dan uitziet alsof er even gedemer Wordt met de handrender op, want zodra je met je gezicht vol in de wind komt te rijden. Ja, dan krijg je echt ze nu en dan een ram als er toch eventjes zo'n windvlaagje komt. Want die wind is toch zo nu en dan nog best wel lastig. We hebben die brede weg bijna weer achter ons gelaten. Slaan weer linksaf. Een klein gaatje zie ik daar voor in dat peloton. Maar we hebben het over enkele meters meer niet. Het is nauwelijks twee seconden. Het verschil tussen de eerste dames die linksaf slaan en de rest van dat peloton. Nog zo'n 80 vrouwen groot, 70, 80 vrouwen groot. Maar er zijn er toch al wel behoorlijk wat afgegaan. Mede door die grote valpartij. Op weg dus naar de volgende beklimming van de Bemelenberg. En weer een demarage van een van de Amerikaanse vrouwen. Die krijgt meteen Emma Pooley in het wiel mee. Ja, Lucinda Brandt. En dan moet je weer meespringen. Want deze zojuist ook de Nederlandse in het wiel van Hanka Koepvernagel. Die toen ook demarreerde. Ja, je kunt zeggen, het is een spervuur aan demarages. In de letterlijke zin van het woord klopt dat wel. Maar het zijn dus inderdaad geen demarages die echt uh, inhoud hebben. Waar je echt meteen een verschil ziet ontstaan met uh, de achtervolgers. Voorlopig dus nog dat uh, peloton bij elkaar. Ze draaien nu aan de achterkant van uh, Maastricht bij uh, het geurte Heer. Eigenlijk is het een buitenwijk. Draaien ze weer in de richting van Bemelen. En dan krijgen ze zometeen weer de Bemelenberg. Wie weet wat daar gaat gebeuren. Barry White, and you're the first, the last, my everything. Ja, Nederlandse ploeg een beetje. Eerste, laatste, uh, ons alles. Nou, een mooi bruggetje, geel, of een beetje verzonnen? Een laatste bruggetje, Robert. <laughs> Opgestudeerd, zeker? Nee, echt niet. <laughs> nee, kijk, hey, nou zien we een behandeling van een van de dames uit uh, Wit-Rusland... die bij die valpartij betrokken is geweest. dame met een uh, mooie blonde staat, Alena Jusik. En die is behoorlijk hard gevallen hoor, want je ziet met name aan de linkerkant op de bovenarm zo in de richting van de elleboog zie je toch wel wat sporen van die valpartij. Maar... Ik denk dat ze een pilletje krijgt van de dokter en dat ze gewoon weer aansluit. Ja, of een pleister en een, uh, en een kusje op de arm en dan kan ze weer <laughs> verder. <laughs> maar zij is dit seizoen al een keer eerder heel erg hard gevallen. En ik weet eigenlijk niet precies hoe het nu met de hand is gesteld. Maar uh, uh, deze zomer is ze in de Route de France echt in een afdaling ongelooflijk hard de vangrail ingegaan. Ik uh, kwam er niet veel later langs en ze hing echt als een lappenpop helemaal stil in die vangrail. Ja, dat schrik je toch wel even. En ik hoorde later dat ze alleen maar haar hand gebroken had. Uh, en ze zat al vrij snel weer op de fiets, maar ze had er nog wel wat last van. En ik zag net ook... Uh, ja, Weet het was, je nog of het links of rechts ja, was? ja het, het was, naar mijn weten, links. En je zag ook dat ze ja. met de linkerarm en hand uh, net bij de, bij, de, bij de arts een beetje ja, zat te trekken en te doen. Dus uh, ja, misschien dat ze toch uh, aan die hand weer is geraakt. Adrie Visser en uh, Lucinda Brandt, dat zijn de twee Nederlandse vrouwen die uh, voornamelijk uh, ja, op de eerste rijen meerijden. De rest houdt zich dus nog een beetje gedijst. We hebben het natuurlijk uh, zojuist ook gezien met Kirsten Wild die het dan even probeerde. Maar bijvoorbeeld Anna van der Breggen, de vrouw waarvan we toch veel verwachten. Jonge meid nog die zo goed reed in de aanloop naar dit wereldkampioenschap. Die op dit parcours ook goed uit de voeten kan. En natuurlijk ook Marianne Vos. Die houden zich op dit moment wel uh, heel erg rustig. Die verstoppen zich en dat is goed. Ja, dat is heel goed. Uh, ja, dat je hun nog niet gezien hebt, dat heeft echt te maken met de fase van de koers. Ja, dit is het moment waarop uh, mij als Adrie Visser en Lucinda Brandt... en ook Kirsten Wild, die toch ook uh, goed voorin rijdt... die moeten op dit moment in de koers op demarages reageren of zelf aanvallen. 72,5 kilometer voor de vrouwen en dan zijn we hier aan de finish. Weten we wie de wereldkampioen wordt van 2012? Het is nog ver naar Valkenburg. Ja, uh, het wordt in ieder geval uh, spannend. Uh, ontknoping tussen 4 en 6, daarin ook het sportforum met Iwan van Duren, Tom Boots en Bart Voskamp. Goed, dan het pijl zit klaar voor het nieuws van 4 uur. Graag dat zo, en langs de lijn op Even kijken in de vroege vogels gereedschapskist deze zaag. En hier heb ik nog een hamer en een setje bijtels. Allemaal niet meer nodig, dus die kunnen wel weg, maar. Niet bij het grof vuil, ze krijgen een nuttige bestemming. Verder, in Vroege Vogels een nieuwe manier van vogels herkennen. Hoe complex is de relatie tussen mens en dier? Honden geven we net de begrafenis, maar kippen zien we als product. En heeft u al gestemd op de vieze 50? Lekker uh, vies, lekker stemmen. Radio 1, morgenochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels, het nieuws van alle kanten. dat vakantiegevoel vasthouden? Boek dan nu alvast je vliegtickets voor de volgende zomer. Transavia.com heeft ze volop beschikbaar tegen de laagste tarieven. Ook op de nieuwe bestemmingen Kopenhagen, Bologna en Porto. Laat je inspireren door de vele bestemmingen. En boek vroeg op transavia.com slash vroegboeken. Daar word je vrolijk van. Het stedelijk museum in Amsterdam gaat weer open. En opium is erbij. Korn op Maas blikt met onder andere Hans van Manen terug op de officiële opening door koningin Beatrix. Verder een ode aan de kunst en muziek van Ellen ten Damme. Opium, live vanuit het Stedelijk Museum. Vanavond, half elf, Avro, Nederland 2. Verleng je vakantiegevoel met de vroegboektoppers van Transavia. Bijvoorbeeld een retour Napels vanaf 99 euro... een Pisa vanaf 79 euro. Check transavia.com slash vroegboeken. Als ondernemer kent u geen vaste werktijden...